11 uur, het LOS-journaal, door Altmegens. NMA-topman Kalpfleisch is met onmiddellijke ingang met verlof gegaan. Volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit is dat besluit genomen... omdat de Rijksrecherche een onderzoek is begonnen naar de rol... die Kalpfleisch heeft gespeeld in de Chipshol-affaire. Kalpfleisch zou in de rechtszaak over gesjoemel met bouwgrond... rond Schiphol, mijneed hebben gepleegd. Daarom is het beter dat Kalpfleisch met verlof gaat, zegt de NMA.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 CDA en PVV willen niet dat de BTW op eerste levensbehoeften omhoog gaat. Ze zien daarom niets in het plan van staatssecretaris Wekers om het lage BTW-tarief te verhogen. Wekers maakte vanochtend bekend dat hij het lage BTW-tarief deze kabinetsperiode wil verhogen van 6 naar 8 procent en op den duur wil laten verdwijnen. komt dan één BTW-tarief van 19 procent. De inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting gaan als het aan Wekers ligt omlaag. De PVV noemt het onbespreekbaar dat de winstbelasting omlaag gaat... maar de boodschappen duurder worden. CDA en PVV voorzien ook grote problemen in de grensstreek. Ze denken dat winkels daar klanten verliezen als levensmiddelen duurder worden. Over de toedracht van de schietpartij in Buffalo van gisteravond... zijn nog weinig bijzonderheden bekend. Ook is nog niet bekendgemaakt wie de vrouw is die dood werd gevonden. Op een persconferentie zei burgemeester Van der Zaag... dat het onderzoek nog niet is afgerond. In de Groningse plaats kwamen gisteravond een politieagent en een vrouw of meisje om het leven. De politie kreeg rond acht uur een melding van mishandeling in een huis aan de Herenstraat. Binnen werd het lichaam van de vrouw of het meisje gevonden. De vermoedelijke dader was gevlucht naar het station van Baflo. Daar ontstond een schietpartij waarbij een hoofdagent van 48 om het leven kwam. In het dorpshuis in Baflo is vanavond een besloten bijeenkomst voor bewoners. Op alle politiebureaus in Nederland hangen de vlaggen vandaag half stok als eerbetoon aan de omgekomen agent.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 Het weer in het noordoosten, zonnige periode. In de rest van het land overheerst bewolking. En vanmiddag is het overal bewolkt. In het zuidoosten is er een kleine kans op een bui. Het wordt 12 graden aan zee en een graad of 16 in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer. De A28, Zwolle richting Utrecht. Tussen Hoeverlaken en Afrit Maren 4 kilometer. De A58, Tilburg richting Eindhoven. Voor Oorschot 2 kilometer. Salarisadministratie kan flexibeler. Schep rust. SDWorks.nl Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de rechtbank? En hoe komen rechters tot hun oordeel? In de themaweek Knap Crimineel, een documentaire over rechters in opleiding. In Holland-Doc, Het Oordeel. Vanavond rond 11 uur bij de VPRO op Nederland 2.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 degids.fm Met Felix Beurders Goedemorgen, ik ga vandaag maar eens op zoek naar de fundamenten van het leven En niets minder dan dat Want er is heel wellicht misschien een nieuw elementair deeltje gevonden Daar was grote opwinding over in natuurkundigenland afgelopen week En omdat wij van die opwinding helemaal niets begrijpen Zit hier zo meteen Diederik Jekel Die legt uit wat die zoektocht eigenlijk met ons te maken heeft Iets met de oerknal geloof ik voor de betrokkenen is er een leven voor en een leven na. De ramp op het Portugese Faro in 1992. Er kwamen 56 mensen bij om. Maar naast al dat leed verliep ook de afwikkeling van de ramp... tussen Martin R. en de nabestaanden dramatisch. Rob van Olm reconstrueerde reconstru de gebeurtenissen... en komt daar zo samen met een overlevende over praten. En verder maakt hij ook nog kennis met de webwereld van Peter R. de Vries. En voor de beelden met de verborgen camera... surf naar degids.fm. Weer eens een primeur voor de Amstel Gold Race. De enige wielerklassiekel op Nederlandse bodem... wordt deze zondag niet alleen gevolgd door camera's vanuit de lucht of op de grond... maar ook in de auto's van de Nederlandse ploegen Rabobank en Vacans Soleil. Daar worden beelden gemaakt van de ploegleiders... die de race natuurlijk nauwlettend in de gaten houden... die eigenlijk achter die renners aanrijden. Ik praat erover met Pim Marks, hij is regisseur van de NOS. Pim, goedemorgen. goedemorgen. Ik heb vier minuten om dit te bespreken. De klok start. Jij rijdt zo te horen. Rustig aan. Ja. Beelden vanuit de ploegleidersauto. Ik zag het in de Ronde van Vlaanderen. En die ja. ploegleiders die zeiden, hoor uit drie woorden. Waarvan de munt van Wat ja. voegt dat toe? Wat voegt dat toe? Dat voegt dat toe dat je mogelijk de aanwijzingen kan horen... Uh, die ze aan de renners geven. Zodat je iets meer van de koers uh, begrijpt. Het, uh, dat is het, uh, het hele inhoudelijke. Daarnaast is het het, uh, het, het het emotionele gedeelte. Het is mooi om uh, vreugde en verdriet uh, mee te maken op alle fronten. Dat zie je natuurlijk bij de wielrenners. Maar dat zie je ook vervolgens bij uh, de ploegleiders. Nou, Prachtig voorbeeld: het van Vlaanderen. Ja, Björn en dat, dat, dat kan niet gauw weer overtroffen worden, denk ik. Uh, die uh, ongelooflijk jaagde met zijn hele uh, auto en alles wat ik, erin zat. Ik bedoel de chauffeur die uh, niet meer op de weg keek inderdaad, terwijl hij wel reed. Dus Levensgevaarlijk? Uh, prachtig moment, maar uh, bij een onverwachte winnaar krijg je zo'n soort reactie. Dat is natuurlijk een prachtige, daar, daar hoop je op. Uh, en die hadden ze, dus dat was erg mooi. En dat gebeurt bij jullie alleen in de auto's van Rabobank en van Consulet. Je ze op een goede Nederlandse afloop? Uh, nee, dat heeft te maken uh, met het experimentele karakter, Eén. Uh, en twee, met de beperking in, uh, in uh, frequenties in Nederland. Uh, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik zal het proberen eenvoudig te houden. Uh, je hebt voor iedere camera die je gebruikt, mobiel, heb je een frequentie nodig. En die frequenties die, die zitten op satellieten en die zijn allemaal vergeven voor een groot deel. In de hele uh, frequentieveiling van de afgelopen jaren ja, is daar voor, uh, voor de NOS nog maar een klein gedeelte over. Wat dus je gebruikt. kan er niet meer dan twee uh, volgen op dit, op dit moment? Maar dan komt het nog wel eens een krachtterm voorbij, denk ik, als het niet zo lekker loopt, of niet? Uh, dat, ja, dat kan. En dat wordt dan gewoon uitgezonden? Ja, dat, als dat het, als het met de koers te maken heeft, uh, als het interessant is, of als dat erbij hoort, dan, uh, dan kan het gebeuren. Zoals oh, wacht het ook, even, bijvoorbeeld... jullie selecteren dus? Nou, we, we kunnen niet anders dan selecteren, want bij, uh, je, het rechtstreeks op de zender zetten heeft niet zoveel zin. Omdat ze hele periodes niks zeggen je kan moeilijk... Uh, iemand die continu door, uh, roept van: geef mij drinken, eens even door of eten door uit twee verschillende auto's. Dat wordt een ontzettend gewouweld door elkaar heen. Dus de, de verstandigheid is belangrijk en de relevantie is belangrijk. Dus dat neem je op op verschillende kanalen. Tegelijkertijd het uitzenden op één kanaal heeft dat kan niet. Uh, dus dat uh, neem je op verschillende kanalen. Als je dit op internet zou zetten in de toekomst, als dit experiment werkt, kan iedereen thuis natuurlijk zijn eigen keuze maken. En, en hoe, hoe lang zit er tussen opnemen en uitzenden, Pim? Nou ja, iemand moet een uitspraak doen. Uh, vervolgens moet de, de, de, het stukje teruggezet worden. En uh, we geven even een cue aan de commentator. Dus uh, in theorie kan dat binnen 15 seconden gebeurd zijn. En moet je de ploegleiders dan nog even bellen van... we gaan zo meteen deze opmerking uitzenden? Nee. Ze willen geen selectie vooraf? Nee. Er zijn afspraken over gemaakt? Nou, er zijn, geen afspraken, gemaakt over, geen, selectie. Er zijn geen afspraken over gemaakt dat er überhaupt uh, een, een rem op zit. Uit dit experiment... En zie je het vooral als een experiment. Vooral ook omdat het er twee ploegen zijn. En uh, als je het echt zou doen, zou je eigenlijk bij in ieder geval minstens alle kans, kanshebbers moeten hebben. Uh, en bij dit experiment, uh, daar gaan Fatanzelei en Rabo uh, volledig in mee. En dat is bijzonder prettig. En gaan we dit nu zien in alle koersen? Dat is, als het mij mijlig wel. En de renners, moeten die ook niet gewoon een camera krijgen? Absoluut. Kunnen we ze allemaal volgen? Absoluut. Maar de frequenties, hè? Maar over, je zei nog iets over de verstaanbaarheid. Dat is wel onderdeel van het experiment. Als blijkt blijkt dat de onverstaanbaarheid zo blijft... Uh, en wij hopen dat dat niet het geval is over het, ja, dan moet je je afvragen wat het inderdaad toevoegt... Uh, behalve die emotionele uitbarsting. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat onze commentatoren uh, het prima konden verstaan. Dus die konden het, uh, het soms binnen de mondse Belgisch uh, volgens vertalen. Uh, het moet blijken komende zondag... Uh, of dat geluid iets beter te krijgen is, ja of nee. Ik ga het volgen. De zoomer is gegaan. Pim Marks, hij is regisseur van de NOS. Hartelijk dank. Succes dan. En dit deuntje betekent wetenschap. Vandaag in de zuiverste vorm. Elementaire wetenschap over elementaire deeltjes. Want grote opwinding onder natuurkundigen afgelopen week. Er was een nieuw elementair deeltje gevonden. Maar wat is dat eigenlijk? En Wat is het belang ervan? Tijd voor opheldering in Radio Nieuwslicht. Vandaag met Diederik Jekel, natuurkundige en journalist. Diederik, goedemorgen. Goedemorgen. Elementaire deeltjes, wat zijn dat ook alweer? Nou ja, alles om ons heen is eigenlijk één grote uh, Lego-set. En um, nou ja, goed, bijvoorbeeld, ik heb hier wat uh, Duplo-blokjes. Ja, dat is geen Lego. E, nee, nee, dat is geen Lego. Uh, dat, uh, um, maar goed, uh, met Lego werkt dit voorbeeld ook. <laughs> um, alles om ons heen is eigenlijk gemaakt uit kleinere deeltjes. En als je nou een deeltje hebt wat niet meer bestaat uit iets anders... dan noem je dat een elementair deeltje. En wat, wat doen die deeltjes? Ja, die deeltjes, dat hangt een beetje vanaf van, van... naar welk deeltje je kijkt. Maar sommige deeltjes zorgen ervoor dat wij ergens uit bestaan, zeg maar. Deeltjes zoals quarks en elektronen... die zorgen ervoor dat wij gewoon ja, uit iets bestaan. Dat wij uh, gewicht hebben, bijvoorbeeld. En massa. Um, andere deeltjes die zorgen er weer voor... dat je een mooie zonsondergang kan zien. Of dat je paperclipjes verveelt van je bureau... op kan tillen door een magneetje. Uh, al die deeltjes samen die zijn samengevat in het standaardmodel. En um, die verklaren eigenlijk alles om ons heen. En, um, de natuurkundigen noemen dat het standaardmodel. Ja, dat is uh, misschien een beetje uh, arrogante term, maar dat, dat is echt de, de, de naam voor het model, wat al die deeltjes en die krachten samen beschrijft. En um, op het moment van, van de, de, de oerknal, dat uh, de tijd is gaan lopen, zeg maar, zijn heel veel deeltjes gemaakt, heel veel deeltjes gecreëerd in een soort goddelijke explosie. En um, een deel van die deeltjes, die bestaan nog, want die zijn stabiel. En een hele hoop van die deeltjes, die zijn instabiel en die vervallen op een gegeven moment weer uit elkaar. En welke rol hebben ze gespeeld in een fractie na die oerknal? Nou ja, kijk... De... Dat, daar zijn we nou precies naar aan het kijken van, van hoe zit dat nou precies. Um, wat je in ieder geval wel kan bedenken is dat wij allemaal voortgekomen zijn... uit die ja, oersoep van deeltjes. Dat dat, dus als ik aan jou vraag wat voor een rol hebben jouw ouders gespeeld... met dat jij hier bent, op het moment dat ik begrijp waar jouw ouders vandaan komen... en hoe ze precies in elkaar zitten en hoe ze werken... dan kan ik misschien iets meer over Felix vertellen. En dat is wat wij natuurkundigen proberen te doen. Wat is er met onze ouderdeeltjes gebeurd? En uh, wat merken we daar 13 miljard jaar later nog van? Dus de natuurkundigen zijn de Bijbel aan het herschrijven. Even. Eigenlijk zitten we nu bij Genesis 1.00001. Ja. En, en dan heb ik vroeger geleerd, er zijn protonen, neutronen, elektronen. Nou, is er mogelijk een nieuw deeltje ontdekt? In ja. de klas dat er nog een deeltje zoek was. Van eh, een meneer eh, Hicks. Klopt, meneer Pieter Hicks. Ja, um, nou ja... De, dat dat Higgs deeltje dat, dat komt heel erg vaak in de media terug. Dat is een beetje de wordt de heilige graal op dit moment genoemd en dat het heet het het, het, het God particle wordt dat ook wel genoemd. Eh, en dat zit in dat standaardmodel termen. van die natuurkundigen. Nou dat zit net een beetje naast het standaardmodel. Ah. Want het probleem van het standaardmodel is, is het werkt echt akelig goed, al veertig al jaar lang. Het is echt fantastisch, Bij met de meest grote, die gemaakt nauwkeurige... Worden. precies kunnen we alle deeltjes voorspellen en begrijpen. Het probleem is alleen, en dat is een beetje gênant, is dat uit het Standaardmodel blijkt dat alle deeltjes geen massa hebben. Of althans, er is niks in het standaardmodel... wat verklaart dat deeltjes massa hebben. En we weten dat massa bestaat. Um, dus daar is op een gegeven moment... Uh, Pieter Hicks met uh, een aantal andere mensen... hebben een idee bedacht. En dat heet het Hicks-model. Um, en dat verklaart eigenlijk hoe deeltjes gewicht of massa kunnen hebben. En. Um, daarvoor moeten we een Higgs-deeltje vinden. Als dat model van Higgs klopt, moet er een Higgs-deeltje zijn. Ja. En is dat Higgs-deeltje er niet, ja, dan hebben we een groot probleem... of althans heel veel lol als natuurkundigen. Ja, dan begrijpen we niet wat er nou voor zorgt. En nu is het misschien mogelijk wellicht... Een nieuw deeltje gevonden, een nieuw elementair deeltje. Dat is niet het Higgs-deeltje, maar wat is het dan wel? Wat zeker is, dat het het higgs is. Ja, nou ja, om het nog even net even wat vervelender te maken, het is ook niet helemaal zeker of het gevonden is. Um, en dat is een beetje raar, maar het is gewoon uh, onderzoek, uh, deeltjesonderzoek. En dan heb je ook altijd een bepaalde mate van toeval. Je moet weten of het toevallig is dat je iets gezien hebt, of dat het echt iets bijzonders is. Het is een beetje hetzelfde als je tien keer kop of munt opgooit. Dan kan er best zes keer achter elkaar kop gegooid zijn. Maar dat hoeft niet te vertekenen dat die munt niet eerlijk is, zeg maar. Nou, precies dat soort dingen, daar moeten we meer zekerheid voor hebben. En op dit moment denken de mensen in Amerika met 99,7 procent... Ja, het wordt wat technisch uh, te weten dat het een deeltje is... Nou, maar het zit bijna bij de 100 begrijp ik hieruit. Ja, maar officieel is het pas bij 99,9994 99 procent... en dan is het volgens natuurkundigen een deeltje. En die Amerikanen hebben dat ontdekt in een versneller... en die versneller die staat daar ergens... en wij hebben in Europa een veel betere versneller... en wij doen dat niet... Op Ontdekken. Nou, wij zei, de, nou ja, het was best uh, een aantal uh, Europese uh, wetenschappers... die zeiden wat jammer uh, dat zij het ontdekt hebben. Maar wat gaaf dat ze het ontdekt hebben. Um, kijk, wat, wat er nu gaat gebeuren... is dat we dus naar die enorme hoeveelheid 9% aan zekerheid moeten. Dus uh, de Tevatron moet nog een tijdje doorgaan met meer metingen doen. Dat je meer nauwkeurigheid kan doen. Maar de Tevatron die gaat ermee stoppen in september. Omdat ja. Amerika gewoon gezegd heeft... we vinden dit geen geld waard, dus jammer dan. Dus die Tevatron, dat is die versneller. Daar, die, sorry, ja, die Tevatron, ja. dat is die deeltjes Amerika, Als die zaak nou opgehelderd is, hè, hoe verandert dat dan ons dagelijks leven mogelijk? Nou ja, het is niet zo dat de dag daarna de auto's zullen vliegen... En, en dat er wereldvrede bereikt wordt. Um, in, in die zin, wat heb je eraan? Dat is een hele goede vraag. Maar wat ik, wat ik zelf zou zeggen... is dat 84% van de wereldbevolking geeft aan religieus te zijn. Met andere woorden, die zijn bezig met vragen... zoals waarheen, waarom, waarvoor en, en grote andere vragen. En um, wij doen dat eigenlijk ook. Wij willen inderdaad, wat je al zei, al ja. zelf zei een soort natuurkundige genesis schrijven. En dat begrijpen... Um, maar zullen Is er nieuwe dingen ontdekt worden. die er al lang bestaan op de aarde? Zijn daar voorbeelden van. in het verleden? Hoe bedoel je? Nou, dat, dat er door zo'n nieuw deeltje. in één keer visie, ja. zicht gekregen wordt op iets waarvan je denkt... ah, oh, maar dat hadden we al lang, maar dat hebben we nooit gezien. Nou ja, uh, zeker. Um, uh, bijvoorbeeld uh, de ontdekking van het elektron uh, rond 1900. Uh, en de wetten die daarbij vrijkwamen heeft, hebben ervoor gezorgd dat we computers kunnen hebben. Um, en dat klinkt misschien wel heel erg uh, far out. Uh, maar dat is wel zo. Uh, door dat directe onderzoek aan het elektron... hebben we alle elektronica te danken die wij nu hebben. Anders hadden we gewoon nog steeds wat, wat, wat, wat, wat gloeilampjes... en, uh, en dat was... Was het. Dus je weet maar nooit wat we gaan meemaken als dat elementaire deeltje echt bestaat. Het zeker weten. Want 100% zekerheid hebben we nog niet. Niedrik nee. Jekel, voor het bijbrengen van deze elementaire kennis, hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids. Er zijn twijfels over de oorzaak van de vliegramp in 1992 bij het Portugese Faro, Wij verongelukten een DC-10 van Martinair. Uit nieuw onderzoek zou blijken dat de piloten cruciale fouten maakten. Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat een plotselinge valwind de hoofdoorzaak was. Bij de ramp kwamen 56 inzittenden om het leven. Een berichtje van 20 seconden uit het NOS Journaal vorige maand. Maar er zit een verhaal achter van verbijsterende omvang. Onderzoeksrapporten die gemanipuleerd zijn. Overlevenden die aan een lot werden overgelaten. Wie het boek Faro leest van onderzoeksjournalist Rob van Om, valt van de ene verbazing in de andere... Rob van On zit hier in de studio. Eh, samen met Victor Alling, dat is één van de overlevenden van de ramp. Heer, goedemorgen. Meneer van On, dat onderzoek dat genoemd wordt in het journaalfragment... dat komt van een luchtvaartdeskundige... Eh, die ook in uw boek een prominente rol speelt. De officiële oorzaak van de ramp is volgens de Nederlandse autoriteiten... een onverwachte valwind. En die deskundige heeft een andere verklaring, namelijk fouten van de bemanning. Wat zouden dan de piloten fouten hebben gedaan? Een aaneenschakeling van fouten, volgens de deskundigen cruciaal fout is volgens hem, en dat is wat mij betreft wel nieuw ook... dat is dat de piloten, als het ware, je gaat in de wacht... als je bij een vliegtuig aankomt en dan dat is dat een korte, korte bocht. En ze hebben een vrij korte bocht genomen... en zijn als het ware schuin naar de baan toegeland. Dus wat op zich ook nog wel kan, maar daarbij hebben ze... een verkeerde inschatting gemaakt, in het kort. Curieus is ook dat er al vanaf de eerste dag meteen Martin Schreuder zei... er is sprake van valwind, terwijl er helemaal nog, dat was helemaal nog niet bewezen... Zijn er wel mensen in de eerste dagen die ook geroepen hebben, die is een fout geweest door de piloot? Met één. Dat was uh, fascinerend. Rob Zeuterman, die is vanaf de eerste dag van leer getrokken. En uh, dat beschrijf ik ook in het boek. Uh, dat en Rob Steuterman, even voor de mensen die het boek nog Rob niet hebben. Uh, dat was, was een vooraanstaande figuur voor de, de overlevenden. Die heeft eigenlijk de kar getrokken, die heeft de uh, Antony Ruijs stichting opge opgericht enzovoort. En die is meteen uh, tegen. Uh, Martin Schreuder, met name, van leer getrokken dat er helemaal geen sprake was van een, uh, van een valwind. Maar dat de fouten van die piloot. Uh... Hij had dat al door. Ja, wel, ook wel curieus, maar er werd veel verzwegen. En, uh, het is het, wat je zegt, het is een, enorme, een, een chaos op, op dat gebied. Uh, in het kort komt erop neer. De, de, de Portugezen kwamen met een rapport, dat duurde nog wel enige tijd. Met als oorzaak fouten van die piloot. Het officiële Portugees rapport. Het officiële rapport. Portugese rapport sprak van fouten van die piloot. Ik ga nu wel kort door de bocht. Hè? Ja. Ik even. De, de, de Raad van Luchtvaart zei: nee, er is sprake van een valwind. Nou, luidt de wet zo. Het, waar het ongeluk heeft plaatsgevonden, dat land maakt een rapport op. En de, de, de betrokken partijen, zoals Nederland, ook Amerika, had een vliegtuig gebouwd, een gedeelte van het vliegtuig. die mogen dan aanvullingen maken. Ja. Nou, daar is dan meteen fout gegaan. Uh, want. Ja, of ze nou, ik, dat bewust gedaan, maar in ieder geval hebben ze gemanipuleerd. Ze hebben, dus je mag dan een, een toevoeging geven dat, aan het rapport. Dat toont u ja, al, dat, dat er, dat dat er ja. gemanipuleerd ze is. Hebben, juist. De Raad van Luffel heeft, heeft, heeft, heeft het rapport gepresenteerd als zijnde de waarheid... dat er sprake was van de valwind. Uw boek is, naast het relaas over het ongeluk en de gevolgen voor de slachtoffers... een zoektocht naar die waarheid. En u bent op veel manieren tegengewerkt. Ook door Martin Eer zelf, hè? kunt u daar een... Voorbeeld van ja. geven? Nou, ik vind tegengewerkt niet het goede woord. Wat is dan het goede woord? Niet meegewerkt. <laughs> Dat is nog steeds. vind ik op zich ook curieus. Kijk, er is nog steeds wordt er gesproken. Er zijn fouten. Uh, uh, de piloot heeft fouten gemaakt. Dan zou ik zeggen, als Martin R., en zeker ook als die piloot, zou ik zeggen: Nou, kom maar op met een nieuw onderzoek. Terwijl ze zich altijd gehuld hebben in, uh, in stilzwijgen die, die, die zoektocht naar de waarheid... die is voor, de, voor veel van de passagiers ook van belang... om, om zo'n ongeluk te kunnen afsluiten. Dat, dat verhaal ben ik regelmatig tegengekomen. Ik zou zeggen, nou, doe een geste, werk mee aan het rapport. Als Martin Schreuder, Martin R. en de andere betrokkenen. En, en, heeft u open. geprobeerd met Martin Schreuder te gaan praten hierover? Ja, ik heb een... een, een, een niet eens zo'n onaardige e-mailwisseling met hem gehad. Uh, en waarbij je wel steeds vriendelijk zei dat hij niet kon. Dan suggereerde ook iets met zijn gezondheid. Maar ik zag hem van de week bij de wereld draaien door tot mijn grote verrassing. En zag hij er heel goed en gezondheid. En als u het heeft over dat officiële Portug Portugese rapport... dat hier uh, naar Nederland... Ja, dat in Nederland is gebruikt, maar dat is gemanipuleerd. Wie heeft dat dan gemanipuleerd? Ja, nou ja, dat, dat zou ik ook niet weten. Dat, de, en bent dat, u niet achter gekomen. Nee, nee daar kom je niet achter. Dat, de, kijk, de... de, de de oorspronkelijke uh, schrijver van het rapport... begrijp je, dat is een opdracht geweest natuurlijk... Uh, die blijft nog steeds bij zijn mening... En, fout van de piloot. En, fout van de piloot. Kijk, en Harry Horlings zegt, ja, er is ook met... Harley die, Harley is een maar Harry Horlings is de huidige deskundige, dus die al die beschuldigingen doet. Dus die, zei, die zegt van, nou, er is, er is gemanipuleerd met de grafieken. Ik heb hem gevraagd, zou je dat ook voor een rechtbank willen, willen zeggen? Want het is nogal wat, zeg, ja. wat hij zegt. Nou, dat zou hij dus ook wel willen doen. Nou, zou ik dus kunnen denken, nou, dan heb ik hier toch wel een nieuw gegeven. Ik ben daar met, uh, met een van de mensen die er nog steeds uh, erg met, bij betrokken is. Kort in Hoven. Ben ik bij de, bij, bij de raad van Van geweest. Met, met dat rapport van, uh, van Harry Horlings Ja, nou, en ja, we tegen de muur praten. Helemaal niet geïnteresseerd. Nou moet je ook niet vergeten. Want dat is wel, een, denk ik, een goede opmerking. Die raad... Die is er niet voor de mensen. Dus als een raad een onderzoek doet... en dat geldt ook voor de raad voor de luchtvaart... dan doen, doen ze onderzoek naar de, wel naar de oorzaak... maar om daarmee in de toekomst fouten te vermijden. En die kan je dus niet als passagier gebruiken als bewijsvoering. Begrijp je? Dat is weer een hm. ander traject. Meer daarover zometeen. Eerst het ongeluk zelf. Victor Alling, u zat samen met uw broer Dylan en uw moeder in dat vliegtuig. En u heeft het alle drie gelukkig overleefd. Ja, dat klopt. Kunt u zich nog herinneren wat u zag en wat u voelde? Ja, dat was uh, uh, uh, verschrikkelijk. Uh, onwerkelijk ook. Uh, bijna filmisch. Uh, ik zag heel duidelijk dat er een inslag uh, uh, kwam van de rechterkant... bij de vleugel. Ik zat achterin. En, en was de toestel uh, toen al gekrijsd? Of? Dat was, was tijdens de landing. Dat was heel Tij moeilijk in te schatten. Want het was een enorme uh, ruk zeg maar, tijdens de daling... Ja. Waar, waarbij ik nu nog steeds last heb van, van zeg maar, uh, maagklachten... vanwege die enorme ruk naar beneden toe. Um, en ik zag dus heel duidelijk van de rechterkant een vuurinslag... waardoor uh, zeg maar het gedeelte voor mij in, uh, in brand... Uh, uh, kwam te staan. Zou er iets met de motor aan de hand zijn geweest? Of? Dat kan ik niet zeggen. Het kan zijn dat inderdaad de vleugel is afgebroken... en dat de oorzaak heeft, heeft, is geweest waardoor het dus binnenkomt. Maar ik kan niet zeggen dat er een, een, al iets in vlammen stond. Dat kan ik niet zeggen. En toen kwam die crash? Ja, die crash kwam. Dat is een, een, een serene stilte geweest... Uh, met enorm veel flitsbeelden die voorbij gaan... Uh, mensen die voor je verbranden, uh, mensen die proberen weg te lopen... Uh, mensen die gewoon normaal levend zijn, maar toch worden uh, opzij geduwd door andere mensen. Uh, heel, heel, uh, heel, uh, irrealistisch. U zegt, ik voel dat nog steeds in mijn maag. Ja, nu, terwijl ik nu praat heb ik, dat, heb ik dat ook. Is dat zo? Ja, klopt. Ja. Ja? Ja. Dat Omdat is een naastwip zo... dat nooit weggaat, hoor. Omdat u zich zo heb, raar heeft moeten zitten op dat moment? Of... Nee, het een, is een, een spanningsveld. En die, gewoon. die hou je en die probeer je te beheersen, maar er blijft een nasleep. Iets anders is de gebrekkige opvang, meneer Van Om, van de overlevenden en de nabestaanden. En de manier waarop daar met schadeloosstellingen werd aangekloot. Uh, daar heeft u vele schijnende voorbeelden van gegeven. Noem er eens één. Nou waar het op neerkomt, er wordt op een gegeven moment bepaald... hoeveel krijg je nou eigenlijk? Hoe erg De, de maximale schadevergoeding is 250.000 gulden. Was dat in die tijd? Victor heeft veel minder gekregen. Um, ja, ben je verbrand, mis je beide benen... dan kom je over voor 250.000 gulden aanmerking. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die pas later... en vind ik vind Victor daar ook een voorbeeld van... pas later die verschijnselen zijn gaan vertonen. Ik, ik volg in dat boek Akkoord en Hoven... Die had eigenlijk niet eens zo gek veel meegemaakt. Kwam er goed uit, stapte zo het vliegtuig uit. of Nou, dat gaat goed. En toen, langzamerhand, ging het fout. Wat Victor heeft verteld over zijn maag. Ja, hmm. mijn, mijn theorie is dat er zulke enorm, enorme krachten een rol hebben gespeeld. Dat het lichaam dat op een of andere manier niet kan verwerken. Uh, nou, dan komt zo'n man, die kon, die kon niet meer werken. Dan kom je in, een, in dat proces terecht van uh, keuren door, door, door de artsen en dergelijke. Nou, hoe hij daarin behandeld is... Dat is werkelijk verschrikkelijk. Want ze geloofden hem gewoon niet. Ze konden namelijk niet aan... Hij had niets aantoonbaars duidelijk. Uh, inmiddels is er wel na... Nou, ze bijna twintig jaar iets bij hem geconstateerd... dat er wel met een, met een hersenprobleem te maken ja. zou hebben. Maar goed, veel mensen zijn dit, hebben dit traject gevolgd. Hoe ging het bij u, meneer Alling? Nou, dat is in het eerste jaar afgesloten. Zoals de heer Bunjes, uh, die onze zaken uh, had behartigd... er uh, heel erg trots op is dat hij 135 zaken heeft afgesloten... binnen het eerste jaar. En dan notabene in het context geplaatst... dat hij zelf nog tien jaar bezig is geweest met dit verhaal. En dat uh, Martiner met uh, de ANA, als ik het mag zeggen... nog een Hala. ja, en, uh, geprocedeerd heeft tot 2008. Dus dat is allemaal heel dubieus. Meneer Van Ollem, ik las ja. in uw boek ook dat uh, ouders zijn die een kind verloren hebben... en, en daar pas geen schadevergoeding voor te krijgen. Voor een kind krijg je geen schadevergoeding. Waarom maar, niet? Nou ja, dat, dat is hun wel netjes verteld voor ons, uh, voor ons bunjes. Kijk, uh, nou ja, omdat het geen, zoals dat in de wet staat... geen economische waarde vertegenwoordigt. In Amerika krijg je wel uh, voor dergelijke gevallen schadevergoeding... maar in Nederland niet. Meneer Alling... Wat er na het ongeluk nog met u gebeurde, dat dacht werkelijk elke beschrijving. Het begint met een zwembadongeluk. Een half jaar na de vliegramp. Hoe lang heeft het geduurd voordat u weer was opgekrabbeld? Dat was een revalidatie van een jaar ongeveer. Waarbij ik fijne motorieke handelingen moest overwinnen, zeg maar. En vervolgens maakte u in New York 9-11 mee? Ja, dat was verschrikkelijk, ja. U zag die Twin Towers branden? Ja. Dan komt zo'n ongeluk weer helemaal terug, denk ik, of niet? Dat klopt, dat is heel onverwachts. En um, uh, voor mij ook totaal een verrassing geweest... Um, denkende dat zo'n nasleep ophoudt... als je je plek in, in de maatschappij weer hebt weten te, te pakken en terug te pakken. En uh, dus nasleep kwam dus in die vorm weer terug. En, en dubbel dwars, mag ik wel zeggen. En ontzettend last van uh, psychoses gehad en uh, non-actief. Heeft u de film Fearless gezien? Ja, die heb ik gezien, ja. Jeff Bridges, ja. na een crash, uh, vertoont dan merkwaardig gedrag. Klopt. Die neemt onverantwoord risico's, omdat hij denkt... nou, ik kan alles aan nu. Ja, dat klopt. Dat is heel herkenbaar. Uh, je twijfelt namelijk, leef ik of leef ik niet? En als je op het ene uh, gedeelte staat van... ja, ik leef, dan zoek je de dood op, want je gelooft het niet. Sta je aan de andere kant door te bedenken, ik ben dood... dan uh, geloof je dat ook niet, omdat je nog iets wil vertellen... Dus het is heel, uh, heel uh, tegenstrijdig. U had ook periodes van onsterfelijkheid. Ja, er staat in het boek van, van Rob van Olm ook een, een heel mooi stukje in... Dat, uh, dat ik de dood bewust heb opgezocht... door s'nachts uh, met, uh, met een auto langs het Noordzeekanaal te rijden... meer dan 130, 40 kilometer lichten uit, muziek keihard... en me hopen dat ik ergens tegen aanknal... En dan is het afgelopen, want dan is dat de werkelijkheid. Ik kon het niet verdragen dat ik nog leefde en andere mensen dood waren. Nog steeds niet. En wanneer deed u dat? Uh, dat Hoe lang moment, is dat geleden? Dat was vlak na, na, na het, uh, het varen ongeluk. Dat was uh, nog maar voor, zeg maar, voor dat uh, andere ongeluk. En de ellende was na 9-11 nog steeds niet voorbij... want u uh, hebt ook nog een tijdje onschuldig in de gevangenis gezeten... wegens een valse beschuldiging. Ja. Dat is ook allemaal helemaal weer goed gekomen. Maar het lijkt mij meer dan een mens allemaal kan verdragen. Ja, u moet het zo zien dat ik, het, uh, dat ik heel erg blij ben... Uh, dat Rob van vanol mij gebeld heeft. Uh, in eerste instantie dacht ik... Uh, goh, daar komt iemand weer met dat verhaal van Faro. Moet dat nu? Uh, vervolgens uh, heb ik altijd gedacht dat het leven een illusie is. En met het boek, en, en wat voor mij echt een, een, een groot document is... Uh, geeft het bestaansrecht. Voor mij geeft het een nieuw bestaansrecht. En uh, dat, daar ben ik hem heel dankbaar voor. Ja. U heeft nu een succesvol fotoagentschap in Amsterdam. Maar die gevolgen van die rampen faro... die spelen nog steeds door in uw leven. Absoluut. Ik moet maar zeggen... Even zitten. Ja, even om. Ja, niet alleen omdat hij wat hij zegt over het boek... is uh, Victor een van mijn favoriete uh, passagiers. Hmm. Maar ik heb zo'n bewondering voor hem... voor de manier waarop hij... ja veerkracht heeft getoond, vind ik werkelijk onvoorstelbaar. Er zijn mensen die zijn als het ware bevroren door dat ongeluk. He? Dus die, die, die zijn het ook nooit kwijtgeraakt. Zijn er nog op een andere manier bezig, mee bezig dan, dan Victor. Die, ja, wat ik zeg, die zijn bevroren. Maar wat Victor toonde, vind ik... Ja, heeft, daardoor heeft hij mijn bewondering en sympathie meteen gewekt. He. Of Halm, schrijver van het boek. Victor Alling, ik kom zo bij u terug. Blijf nog even zitten, want... Uh... Ik heb nog wat vragen en mogelijk zijn er ook nog luisteraars... die vragen indienen op de website degids.fm. Het tweede half uur hoort u nog Hollywoodsterren via YouTube... in actie tegen vrouwenhandel en een Joop-debat... over wie er verantwoordelijk is voor vluchtelingen in Europa. Na die hoofdpunten met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 De inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting gaan in de plannen van wekers omlaag. Voor CDA en PVV is het onverteerbaar dat de winstbelasting omlaag gaat, terwijl de boodschappen duurder worden. Bij een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn vijf mensen omgekomen. Ruim vijftig mensen raakten gewond, van wie zes ernstig brand brak vannacht uit in het houten trappenhuis. Daardoor zaten veel mensen vast in het gebouw. Bij een inval in een woonwagenkamp in Utrecht... heeft de politie drugs en wapens gevonden. Lange grote hoeveelheden hennep en twee vuurwapens in het kamp. En verder vond de politie harddrugs, vals geld, gestolen spullen... en een hennepdrogerij. Zeven bewoners van het kamp in Utrecht zijn aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. A B verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor knop het water meer 4 kilometer. Dat heeft ook te maken met de file op de Ring van Amsterdam... de A10 Noord richting Zaanstad... We staan tussen Diemen en Zeeburg 3 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de 28 aan Utrecht staat Versoesterberg 2 kilometer. Zwaara. Radio. Radio 1. De Gitz.fm. Met Felix Meurdes. Tot 12 uur nog. Real men don't buy girls. Ja, denk er maar eens goed over na. Hoe dan ook, meer erover in de tijdgeest. En zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor de immigranten... die nu uit Noord-Afrika, Europa binnenstromen? Of moet Italië dat gewoon in een zijn eentje opknappen? Hier zit er nog steeds onderzoeksjournalist Rob van Olm... die een boek schreef over de vliegrampen in het Portugese Faro in 1992... en een van de overledenen, Victor Alling, eh, overlevende. Eh, meneer eh, Alling, u wilde nog wat zeggen net voor de hoofdpunt van het nieuws. Uh, ja, het is heel opmerkelijk uh, uh, dat het boek uh, voor mij twee uh, elementen heeft. Eén emotioneel, daar ben ik heel emotioneel mee betrokken. En het andere moet ik zeggen dat ik vreselijk heb moeten lachen om het boek. Het is een heel spannend, dubieus boek met enorm veel uh, facetten en gegevens daarin. En het is opmerkelijk dat je als overlevende enorm kan lachen om uh, de, stupidie, de stupide elementen die erin zitten. Dat is ook een vraag van Joyce van Heuvelen, die wilde dat graag weten. Hoe gaat het met de andere overlevenden? Zijn ze uiteindelijk nog goed terechtgekomen? Dat is een vraag van Leon Broeders aan Rob van Olm. Uh, dat is alle kanten opgegaan. Op zich zou ik daarover kunnen verwonderen. Aan de andere kant zou het nog gekker zijn... als iedereen op dezelfde manier zou reageren, heb ik later bedacht. Het is alle kanten opgegaan. Een aantal mensen, opvallend religieus, uh, spiritueel spirituele gevolgen. Met name Rob Zeuterman, die is bij een of andere Amerikaanse... Ja, religieuze, ik weet niet of ik secte mag noemen... maar die is naar Amerika geëmigreerd, is daarbij terechtgekomen... en woont nu uh, in, in, in een en ergens. D dat soort verschijnselen zie je wel meer. Een, uh, een vrouw die naar Frankrijk is vertrokken. Dus dat heeft sowieso wel enorme invloed op, op, op mensenlevens gehad. Ja, zeker. Wilden ze allemaal met u praten? Uh, of hadden nee. ze uh, vaak de reactie die Alling in het begin had... van uh, er nee, ja. weer zo een... Klopt, niet iedereen wilde praten. Uh, en wat, wat ik heb gedaan, je kan ook niet iedereen interviewen... want dan, je moet toch ook een spanningselement in het boek houden. Maar ik heb geprobeerd de elementen die, die ik overal tegenkwam... heb ik proberen te beschrijven. De, en die figuur heb ik ook gekozen. Het is ook een spannend boek, inderdaad. Uh, we kennen u van het onderzoek naar oorlogsmisdadige boeren. En die werd daarna alsnog veroordeeld. Uh, gaat dit boek over Faro een soortgelijk effect hebben? Ja, nou, ik moet er wel bij zeggen, ik heb een documentaire over boeren gemaakt... niet met de intentie dat hij ooit veroordeeld zou worden. Ik was gewoon nieuwsgierig naar hem, want hij was gevlucht, hij had moorden gepleegd... en ik was gewoon nieuwsgierig, hoe heeft hij nou geleefd maar na de, de, gevolgen de oorlog? Zijn, ja. En de gevolgen waren behoorlijk, actueel. Eigenlijk is het met, met dit boek hetzelfde gegaan. In eerste instantie was ik uh, benieuwd naar de gevolgen... van zo'n gigantisch ongeluk op levens van mensen. Nou, en dan kom je natuurlijk het element tegen, naar nou, die waarheidsvinding... En dat is, dat is een hoofdstuk in het boek. En ik, ik heb wel de behoefte, en misschien zelfs nog wel een beetje de intentie, om, om, dat, om daar een, de politici nou eens voor warm te krijgen. Ik zou nog wel eens een politicus willen zien die zegt: van, Nou, dat, dat kan helemaal niet als ze gemanipuleerd is, als ze vervalst is. Dan wil ik dat wel eens bewezen zien. Dus. Maar wie moet dat dan gaan onderzoeken? Nou ja, ja dat, dat, ik denk dat dat vanuit de politiek moet komen. Kijk, de advocaat zelfs krijgt de blackbox niet, niet, niet te zien. Waar is die? Meer, hij, hij, zelfs hij krijgt daar geen inzage in. En ik als eenvoudige journalist al helemaal niet. Hij bestaat nog steeds, die blackbox? Ja, natuurlijk, die bestaat nog. Die is ergens. Ja, absoluut. En daar staan al die gegevens natuurlijk op. Oh, dus. En daar moeten al die gegevens. We hebben altijd twee boxen. Eén zijn de stemmen die worden opgenomen. De andere zijn de, de, de, de, de, de data. En op dat moment weet je het zeker. Dan weet je zeker Lijkt hè? mij dat je, dat je het dan zeker zou kunnen weten. Hoewel ik ook wel door dit uh, boek heb geleerd dat de waarheid... Je zou zeggen, de waarheid is eenduidig. Maar dat is dan toch niet zo. <lacht> Begrijp je wat ik me wil zeggen? Ik snap het, Mensen ja. zetten het ook nou naar hun eigen hand. Dinsdag ligt het in de winkel. Rob van Olm, hartelijk dank. Victor Alling, hetzelfde. Succes ermee. Dank je. Tijdgeest. Peter R. de Vries is zondag begonnen met een nieuwe serie misdaadprogramma's. Straks in zijn webwereld vertelt hij hoe hij internet gebruikt... om criminelen op te sporen. Eerst Hollywoodsterren via YouTube in actie tegen vrouwenhandel. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Real men do their own laundry. Real men don't buy girls. Een fragment uit een sportje dat hoort bij de nieuwe YouTube-campagne... van de Amerikaanse acteurs Demi Moore en Ashton Kutcher. Boodschap, echte mannen kopen geen meisjes... Samen met sterren als Justin Timberlake en Sean Penn strijden de twee acteurs tegen vrouwenhandel en gedwongen prostitutie wereldwijd. Ook in Nederland is vrouwenhandel een probleem. Comensa, het Landelijk Coördinatiecentrum voor Mensenhandel, publiceerde afgelopen week haar jaarverslag over 2010. Woordvoerder Bas Visser. In 2010 hebben wij in totaal 797 meldingen binnengekregen van mensen die in de prostitutie hebben gewerkt. Dat is bijna een nou, grofweg een, een verdubbeling van het jaar daarvoor. Daarbij moet wel gezegd worden dat dubbelingen niet uitgesloten kunnen worden. Dus wij tellen bijvoorbeeld mensen die in verschillende sectoren van de prostitutie werken. Zowel achter een raam als in een club als misschien in een privéhuis. Die worden meerdere malen meegeteld. Het totaal aantal mannen en vrouwen dat in Nederland slachtoffer wordt van gedwongen prostitutie is onbekend. Op de website van Kutcher en de Mimoor ook interviews met slachtoffers. Het is like being raped over and Over en over en over. Bij de Nederlandse politie en justitie staat de aanpak van vrouwenhandel hoog op de prioriteitenlijst, zegt Bas Visser. Toch blijven voorlichtingscampagnes over dit onderwerp belangrijk. In Amerika is veel kritiek op de nieuwe YouTube-campagne. De filmpjes zijn namelijk nogal absurdistisch. In een van de spotjes strijkt acteur Champagne een boterham en zegt de voice over. Real men know how to use an iron. Real men don't buy girls. Echte mannen weten hoe ze moeten strijken. Echte mannen kopen geen meisjes. De relatie tussen die boodschap en vrouwenhandel is niet duidelijk. Ook Bas Visser heeft kritiek op de filmpjes. Ja, Ik heb een paar filmpjes van de campagne bekeken. en Ik denk dat het altijd heel erg goed is als bekende mensen zich inzetten... voor mensenhandel of voor andere belangrijke onderwerpen. Omdat dat het draagkracht kan vergroten. Alleen wat ik in de filmpjes miste was de link... Met gedwongen prostitutie. Dus er wordt gezegd, will men don't buy women of, of girls? Maar dat kan natuurlijk ook gewoon prostitutie zijn. Dat hoeft niet per se geleerd te zijn aan mensenhandel. Dus ik ik miste de, de, de link naar het mensenhandelgedeelte. Ik denk wel dat, uh, dat dat geen reden moet zijn om het niet te doen. En dat het belangrijk is dat, dat dit soort filmpjes gemaakt worden... en dat er ook een deel van de doelgroep misschien wel bereikt wordt. In Nederland is veel aandacht voor de aanpak van mensenhandel. Maar het kan altijd beter, zegt Bas Visser. In Nederland is erg veel aandacht en voorlichting en er zijn ook verschillende campagnes over, over mensenhandel. Maar je ziet dat daar uh, vooral op het slachtoffer zelf uh, aandacht wordt gericht en op de dader. Ik denk de vraagzijde blijft uh, vooralsnog voor wat betreft de prostitutie onderbelicht. We hebben zelf vorig jaar en het jaar daarvoor wel een campagne gehad om consumenten bewuster te maken over mensenhandel en dat zag dan vooral... Op de mensenhandel buiten de prostitutie, dus bijvoorbeeld in de landbouw of in een fabriek. Maar op het prostitutiegebied heb ik dat de afgelopen jaren niet echt gezien. Tijdgeest, de webwereld van. Peter R. De Vries. En uh, ik heb inmiddels uh, zo tegen de 25.000 uh, volgers op uh, Twitter. En ik zit uh, elke dag toch wel een, uh, een paar uur uh, achter de machine. Uh, rond de 25.000 volgers op Twitter, maar je volgt zelf niemand, zag ik. Nee, ik volg zelf helemaal niemand. Ik heb daar eerlijk gezegd geen tijd voor. Ik twitter vaak vanaf uh, locatie. Het is voor mij echt een middel om uh, de mensen die mijn programma of mijn persoon graag willen volgen... een beetje te informeren over wat ik doe en hoe ik over bepaalde dingen denk. En uh, dat is toch wat makkelijker dan dat je echt een persbericht moet uitsturen of, of zo. En nu ook met uh, bijvoorbeeld uh, de zaak in Alfa Alf aan de Rijn. Nou, dan zet ik in een paar Twitters even wat ik van die zaak vind. En dat voorkomt eigenlijk dat ik weer door allerlei media word gebeld met de vraag, wat vind je ervan? Dus uh, ik, ik lees wel eens dat mensen er boos over zijn. Dat ik, dat ik zelf niet volg en dat ik ook bijna nooit reageer. Maar ik zou helemaal niet meer aan mijn werk toekomen. En kun je een voorbeeld noemen van een zaak waarin je dankzij het internet zaak hebt opgelost of een bepaalde dader hebt kunnen vinden. Oh, die zaken zijn, uh, zijn heel talrijk. Afgelopen zondag hebben wij nog een uh, uitzending gebracht. over negen voortvluchtige Surinaamse criminelen. die hier in Nederland gezetteld zijn. en waar niemand uh, naar omkeek. Uh, die hebben wij uh, mede opgespoord dankzij internet. Uh, punt 1 stonden zij op de Surinaamse politie-site. die voor iedereen toegankelijk is. Dus je kon zien dat ze gezocht werden. En punt 2 hebben we een, een, voor een groot gedeelte hun huis de verblijfplaatsen in Nederland daarmee kunnen achterhalen. En daarnaast, als het niet gaat over de misdaad, niet gaat over politiek... wat zijn je persoonlijke favorieten online? Nou, ik kijk heel veel op de Telegraaf-site, naar het laatste nieuws. Uh, verder kijk ik uh, misschien wel het meeste op de site van Voetbal International, <laughs> V.I. Uh, om het laatste voetbalnieuws te volgen, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik kijk veel op de site misdaadjournalist.nl, die is ook erg goed. En ook geen muziek bijvoorbeeld online? Nou, ik download muziek natuurlijk. Keurig betaald overigens. Uh, laat ja, ik pas dat... maar op. Ja, laat ik dat even nadrukkelijk bijzeggen. Dus dat doe ik wel. En, uh, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik hou erg van uh, U2, uh, Coldplay. Uh, maar ook de, de, de echte jaren zeventig uh, hits en zo. Daar heb ik er heel veel van. Ja, we eindigen vaak deze rubriek met een nummer wat iemand zelf uh, uitkiest. Wat zou je nu graag willen horen? Uh, nou, Viva La Vida dan. En waarom is dat zo'n goed nummer? Nou, omdat ik daar een associatie mee heb. Om, uh, met mijn, het is een beetje een nummer wat tussen mij en mijn zoon speelt. En uh, ik heb ooit eens een voetbalfilmpje gemaakt van mijn zoon. En daar staat die muziek onder. En uh, daarom is het een speciaal muziekje geworden. nummer voor Peter R. de Vries. Viva la vida van Coldplay. Ik zie de Vries nog uh, richting Pinkpop vertrekken de komende tijd. Alle genoemde links staan op de website onder het kopje tijdgeest. DeGids.FM. Bij mij zit internetjournalist Francisco van Jolen. Francisco, goedemorgen. Ja, goedemorgen nieuws Felix. over Wikileaks? Ja, er is eigenlijk altijd wel nieuws over Wikileaks. Jij <kijf> zou kunnen zeggen, Nick, Mickey, Wikileaks is een koloniemuizen... die alleen maar lange staartjes krijgen. En dat geldt nu in het geval voor de, uh, de strijd... In de Israëlische arbeiderspartij. De leider daarvan was Barak, die is in januari opgestapt. Dat kan je misschien nog wel herinneren. En daar is dus een, een nieuwe machtstrijd gaande. En er moet een nieuwe leider gekozen worden. En die onderstrijd gaat, onder andere tussen Isaac Herzog, de zoon van de. Een voormalige president, en Amir Peretz En nu blijkt, eh, is, komt Herzog in het probleem, omdat er een kabel zo'n zo ambtsbericht eh, via de Wikileaks is uitge opgekomen, eh, waaruit blijkt dat eh, Herzog in 2006 tegen een Amerikaanse uh, diplomaat heeft gezegd, ja, die Peretz weet je, hij is onervaren, hij is agressief en hij is Marokkaan. En dat is ook huh? zo. Perez is in Marokka, Marokko geboren. Nou, en dit wordt dus gezien als een uh, racistische opmerking. Uh, er wordt geroepen om het aftreden van Herzog. Dat hij zich terugtrekt uit de strijd. En daarmee uh, zie je dat een kabel uit 2006 ineens een rol gaat spelen in die strijd. Uh, Herzog zelf zegt: ik heb die opmerkingen nooit gemaakt. Hij wordt daarin gesteund door een Amerikaanse diplomaat die zegt: nou, ik heb hem dat niet horen zeggen. Maar het raar is: de handtekening van die diplomaat staat wel onder dat amperlicht. Tijd voor het Joopdebat. We gaan discussiëren over een stuk op de site joop.nl. Francisco, waar gaan we het over? hebben jij met de chef? Ja, Italië die overweegt uh, zo'n 28.000 vluchtelingen uit Noord-Afrika... een visum te geven, waarmee ze dan een half jaar lang vrij door Europa kunnen reizen. Het land weigert in zijn eentje op te draaien voor de opvang van deze migranten... On uit onder meer Tunesië en Libië. Ja. En door te dreigen met een visum hoopt Italië de hulp van andere EU-landen... te kunnen afdwingen. VVD-woordvoerder Immigratie Asiel Cora van Nieuwhuizen... die schreef op ons verzoek daar een stuk over. En dat hebben we geplaatst op Joop. En zij vindt dat Italië dit niet ...niet kan maken. Goedemorgen, mevrouw van Nieuwenhuizen. Waarom mag Italië dat visum niet afgeven, vindt u? Nou, omdat Italië op deze manier... ...een probleem wel heel erg makkelijk op andere landen afwentelt. En uh, ze moeten in eerste instantie gewoon hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En de Europese gemaakte afspraken... omtrent opvang van vluchtelingen zelf ook eerst waarmaken. Ja, nou, maar het zijn er zoveel. Dat ik me best kan voorstellen dat die Italianen zeggen... ...we sturen nog een paar door. Nou, het, het zijn heel veel mensen die aankomen, maar het merendeel zijn geen echte vluchtelingen in de zin van dat het asielzoekers zijn die bescherming nodig hebben. Het zijn gewoon arbeidsmigranten en die kunnen ze in het overgrote deel dus gewoon direct weer terugsturen. En Italië doet niet genoeg, vindt u? Nee, Italië doet, doet zeker nog Wat niet genoeg. Wat moeten ze genoeg. doen? Nou ja, ze moeten dus vooral ook gewoon het merendeel van die mensen terugsturen. En uh, de, de beperkte groep waar ze dan opvang voor moeten regelen... nou, dan moeten ze gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. En dat heeft Italië in de afgelopen jaren niet echt geweldig gedaan. Want premier Berlusconi had toen een deal gesloten met Gaddafi van Libië... waardoor Italië eigenlijk gewoon heel eenvoudig van zijn vluchtelingenprobleem afkwam. En dat zie je ook in de cijfers terug. Want vorig jaar heeft bijvoorbeeld uh, Italië maar 10.000 vluchtelingen opgevangen. En een klein landje als Nederland bijvoorbeeld al 15.000. Maar even, wat gebeurde er dan met die vluchtelingen uit Libië? Nou, dat, die, die konden gewoon ja, gedropt worden, kun je bijna niet zeggen. Maar die, die hoefden dus niet in Italië te blijven. Die werden weer teruggestuurd, linea-recta. Ja, ja. Naar het regime Zonder, van uh, zorgvuldige procedures, et cetera. Han Ensinger, zoogleraar integratie en migratiestudies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Ensinger, wat vindt u Italië er in zijn eentje voorop laten draaien? Ik geloof niet dat dat verstandig is. Uh, ik deel de analyse van uh, mevrouw van Nieuwenhuizen helemaal. Het gaat maar voor een klein deel om vluchtelingen. Uh, een groot deel, uh, met name de mensen die uh, uit Tunesië komen, die zien opeens hun kans gewoon uh, om naar uh, een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan, een droom. En uh, nu de grensbewaking in Tunesië is afgenomen, kunnen ze betrekkelijk makkelijk overvaren. Dat zijn echt arbeidsmigranten. Dat zijn in feite gewoon illegale migranten die zou Italië met betrekkelijk weinig moeite. niet weer met gammele bootjes natuurlijk, maar met wat steviger boten kunnen terugsturen. En het andere deel, dat zijn mensen die niet uit Tunesië. of geen Tunesiërs en geen Libiërs ook zijn. maar vaak uit andere landen komen. Vaak landen in Afrika ten zuiden van de Sahara. die in Tunesië en vaak ook in Libië gewerkt hebben. die hun baan daar zijn kwijtgeraakt. maar die bovendien, zeker in Libië, heel erg vervolgd worden op dit ogenblik. En ik kan me goed voorstellen dat die problemen. ...proberen te ontkomen. En die zou je dus misschien niet vluchtelingen... ...maar in ieder geval asielzoekers kunnen noemen. En daar hebben we procedures voor. En uh, in principe, daar heeft mevrouw van Nieuwenhuizen gelijk... ...en zou Italië daar in zijn eentje voor moeten opdraaien. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er hier toch ook wel... ...we hebben uiteindelijk een proberen toch steeds weer opnieuw... ...gezamenlijk Europees uh, immigratie- en asielbeleid te voeren... Ja. ...dat hier enige hulp van andere Europese landen wel zou kunnen. Maar dat zou niet U doet moeten. het heel voorzichtig, hè, meneer Enzinger... Ja. Ik zou mij kunnen voorstellen ja, dat... Nee, laat ik het wat krachtiger zeggen. Ze zouden gewoon moeten helpen. Uh, dit moet namelijk zo snel mogelijk ook zo helder mogelijk opgelost worden. Want anders komen er alleen maar meer. En Italië chicaneert de boel een beetje. En ik denk dat uh, de andere landen hier gewoon krachtiger zouden moeten zeggen... We zetten daar met z'n allen de schouders ook op, nee, ook Nederland dus. We van jullie betekenen? Ook, ook Nederland dus, mevrouw Van Nieuwenhuizen. Nou ja, Nederland heeft natuurlijk ook al hulp uh, toegezegd. De, de, er zijn uh, vliegtuigen, uh, schepen ingezet in het kader van Frontex... Hè, de gezamenlijke ja. bewaking van de buitengrenzen. Nee, maar het gaat om de opvang van die mensen... die uit, uh, nu weer uit Libië worden weggestuurd uh, of op de vlucht zijn. Nou ja, kijk, dat gaat dus relatief dan om kleine aantallen. En we willen dus eerst van Italië zelf zien... Uh, dat ze daar alles voor uit de kast halen om dat uh, goed te doen. En als het dan uiteindelijk nog om aantallen gaat... die je niet kunt behappen, dan is dat uh, pas stap 2. Maar dat, uh, dat, daar zijn we nu nog zeker niet van overtuigd. Kijk, en als het echt de nood aan de man is... dat hebben we bij Griekenland ook gedaan... dan, dan zullen alle Europese landen daar ook solidair in zijn. Maar het is... Nogmaals, Italië past wel wat bescheidenheid... ten aanzien van een beroep doen op die Europese solidariteit... als je zelf de afgelopen jaren voortdurend... Eh, je daar niks van aan hebt getrokken... en gewoon bilateraal hebt, van, van, eh, van Berlusconi tot Gaddafi... zelf deals hebt gesloten... Eh, buiten alle andere Europese lidstaten om. Waardoor dus eigenlijk eh, in verhouding... weinig migranten hebben opgenomen in Precies. Italië. Met vluchtelingen, ja. he, weinig vluchtelingen. Nee, u vindt ja. dat ik vluchtelingen moet zeggen, meneer? Ja, eh, vertel want, eens. Uh, Italië neemt heel veel migranten op... maar dan in de vorm van illegale arbeidsmigranten. Ja. Ze hebben een grote informele arbeidsmarkt in Italië en daar kunnen ze heel goed arbeidskrachten gebruiken en ik verdenk ze er ook wel een beetje van dat ze een deel van de mensen die nu via Lampedusa dan binnengekomen zijn, straks naar het vasteland brengen en in een uh, opvangcentrum stoppen en eigenlijk stiekem hopen dat ze via de achterdeur dat opvangcentrum uitlopen en vervolgens illegaal onder slechte arbeidsomstandigheden uh, in, uh, nou ja, het is nog niet de tijd maar in ieder geval uh, in, in, in, in Italië aan de slag gaan. Met name Frankrijk maakt zich daar zorgen om, hè, want ze willen de meeste althans zeggen te, naar Frankrijk te willen. Moet nou inderdaad voorkomen worden dat deze illegale um, vluchtelingen in de illegaliteit verdwijnen? Tuurlijk moet dat voorkomen worden, want wij zijn met z'n allen tegen illegaliteit. Alleen veel regeringen, inclusief de Italiaanse en de Franse en in zekere zin ook wel de Nederlandse, hebben daar toch een beetje dubbele houdingen over. Want ze weten ook dat een deel van de uh, economie uh, het lastig zou krijgen... als er uh, geen illegale arbeid meer verricht zou kunnen worden. En dat is precies het probleem. En ook het, het dubbele, de meel in de mond waarmee al die lidstaten... en ook de Europese Unie een beetje moeten praten... We zijn er wel tegen, maar tegelijkertijd laten ze het ook toe. Maar als ik u zo hoor, bent u het eigenlijk eens met mevrouw Van Nieuwenhoven... wat betreft die 25.000 arbeids, uh, <laughs> uh, 25 arbeidsmigranten? Ja, zeker. Het, het beleid is terugsturen. En uh, alleen nu worden ze. Ja, ze moeten zoals dat, om het maar even populair te zeggen, met de billen bloot. Ze moeten laten zien dat ze, uh, wat ze waard zijn. Menen ze het serieus, uh, de bestrijding van illegale arbeid, dan kan je niet anders doen dan zeker de Tunesiërs onder die mensen terugsturen. Want in Tunesië hadden ze toch immers voor democratie uh, gevochten. En misschien is het nog niet helemaal democratisch, maar het is in ieder geval geen dictatuur meer. En zou we, natuurlijk zou Europa Tunesië ook moeten helpen. Om verder te ontwikkelen, om op lange termijn te voorkomen... dat er uh, steeds nieuwe Tunesiërs blijven komen. En degenen die niet terug kunnen, omdat ze uh, bescherming echt nodig hebben... Uh, omdat ze uit derde landen komen... Uh, ja die moeten gewoon in de vluchtelingenprocedure... Of ja, maar daar bent u het mee eens met elkaar. Wel, van Nieuwenhuizen, uh, Europa zou Tunesië moeten helpen... om daar de zaak weer een beetje op stoom te krijgen. Zeg maar. nou. Ja, ik denk dat dat inderdaad een veel betere weg is... om te proberen daar een goed democratiseringsproces uh, op gang uh, te krijgen. En ik denk dat de Tunesiërs dat zelf nu ook inzien. Want in het begin weigerden ze om die arbeidsmigranten weer terug te nemen. Maar inmiddels uh, zijn ze daar ook wel weer een beetje bij zinnen gekomen. En um, uh, nemen ze hun eigen mensen ook gewoon weer terug. Ik denk dat dat ook hard nodig is. Want juist al die jonge, uh, dynamische, ambitieuze mensen... die heb je dan hard nodig om je eigen land weer op te bouwen. Ik sluit af met uh, een reactie op joop.nl... Gelezen door Francisco van Jorgen. Ja, dat is van Hugo Freutel. Die zegt, ja, Italië die krijgt het vluchtelingenprobleem praktisch niet duidelijk niet voor elkaar. En heeft nu hulp nodig. En wat biedt Nederland? Wijze en vermanende woorden, maar geen daden. Mag ik Cor van Nieuwenhuizen bedanken. Tweede Kamerlid van de VVD. Het heeft een woord voor de en migratie. En Hans Enzinger. Hij is hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor dit gesprek. Graag gedaan. Tot ziens. Ik zei het van de week al toen Giel Belen hier nog zat voor het debat. Vanavond de uitreiking van de 3 FM Awards. Wie gaat er een winnen? Carol Emerald, Go Back to the Zoo of Tim Knol. Vanaf 5 voor half 9 te zien op Nederland 3. En als u gelooft in wonderen, dan moet u naar RTL 7 gaan kijken. FC Twente en PSV spelen respectievelijk tegen Villarreal en Benfica. Eigenlijk zijn ze de vorige week al helemaal uitgeschoten uit die kwartfinales. Maar de bal is rond en je hebt dat spreekwoord van de Koe en de Haas. Dus vanaf half zeven op uh, RTL 7, uh, half negen trouwens. En als het voetbal niet boeit, dan kan ik nog altijd naar een detective. Bijvoorbeeld van Rick Castle, die begint aan een nieuw seizoen op SBS 6 om half tien. Wat schaft de lunch, Jurgen van den Berg? En Wim Krol zit 25 jaar in het vak, dat is uitgebreid, gevierd vorige week. Uh, wij gaan het veel meer met hem hebben over uh, de verandering van het weerpraatje in die 25 jaar. Hoe heeft hij dat uh, drastisch zien veranderen zelf, zelfs? Uh, dan uh, is er stand.nl. Om half twee natuurlijk weer de stelling dan. Het kabinet is te afhankelijk van de SGP. En uh, degene die daarover uh, mee komt praten, is Job Cohen, de fractievoorzitter van de PvdA. Nou, die zal het er wel mee eens zijn, denk ik. Ja, denk ik ook wel. Is er al een tussenstand bekend? Nee. Nee, ik ben nog niet <laughs> ingelogd. Jij zit nog op mijn plek. Ik ga deze plek verlaten, zo snel mogelijk. Zometeen. Surf naar de gids.fm. Jurgen van den Berg met lunch zometeen. Verdomme die Nest uit. Ontbijt het op het aanrecht. Vanavond, 7 uur. Ja, ik paspop. Paul de Leer. Is dat het ergste wat je kan voorzien? Luister naar Kunsthof vanavond van 7 tot 8. Aan de eindigste mond. Paul de Leer. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Niemand weet hoe het leven eruit gaat zien. Die dalen.